Uw lieve mensen, ik had veel gedacht, maar dit had ik niet verwacht. Zeg tegen mevrouw, het is regen in de zomer, dus wordt niks vandaag. Maar ja, een kerk vol, dat is al ongelooflijk. Ik ben blij dat u er de tijd voor genomen heeft. En we gaan ook samen zingen uiteraard. En we hebben de hele dag hier nog uh, festiviteiten voor u. Want de boelschuur, die nodigt u straks uit voor een kopje koffie. Dat wordt gratis aangeboden op de haven. Die mensen moeten toch een beetje droog zitten zeggen. Ze dus zegt, nou ik vind het gaaf. Ik zal het meteen zeggen. Nou, heeft gehoord het is een, een heel thema geworden van kok van Hezel. Heb je het al gehoord? Nou, dat is prachtig vanzelf. Het boekje erbij. Wie heeft het nieuwe kruisman ook al gezien? Die werkt makkelijk, hè? Die werkt makkelijk, want je kan zo even je aan de zijkant kijken. Hé, hey, wat is er op woensdagmiddag? En je kijkt, en wat is er, en wat is er woensdagavond? Het gaat gewoon door. Dus je ziet heel veel mensen, je, je zo even te kijken. Ik wil dan en dan er zingen in de zomer. Een beetje een precieze programma. Nou, ze hebben een, een nieuw gezangenboekje gemaakt met 25 nieuwe nummers erin. Nou, dat ziet er ook wel weer aardig uit, denk ik. Toch? Dus, uh... en het mooie is als je nou die woensdag pakt. Dat is altijd erg leuk, woensdag 13 juli. Nou, wat zie je dan bij die woensdag de 13 juli? Aan de voorkant, daar zie je Harm de Graaf met Ik heb er zin in. Nou, u bent er ook weer zin in, dus dat wordt gaaf. Kom erbij meiden. Echt. Lekker zingen. Nou, wie gaat er het eerste niet aankondigen? 61. Hij was de eerste en dan pakken we die. 62. Oh, dat is een mooie, hè. Mijn Jezus, ik hou van u. 62 is het eerste waar we mee beginnen. Nou, we hebben een, een aardig organis vanmiddag. Jaap Kramer, dat gaat nog wel. We gaan samen zingen. 62. Je bent eerlijk, de tweede, Wat was je lied? 23. Hoe lang kom je nou al in zingen in de zomer? Allang? lang. Nou, lang? Vier jaar. Vier jaar. Vier jaar. En hoe is je dat nou bevallen? Het is, het is gewoon. Als je één keer ermee besmet bent, dan. blijf je komen. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan blijf je komen. En Harm die noemt het een besmettelijke ziekte en hij zegt, ik hoop dat ik er nooit van kom. Ja, dat is nou het mooie van zingen in de zomer. Als je dat gevraagd wordt, wat is nou het geheim van zingen in de zomer? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Ik denk misschien een stukje vriendschap, een stukje gezelligheid, een stukje waardering voor elkaar. En bovendien iets wat je samen kunt doen en dat is, daar zingen. Praten kun je niet doen, hè, samen. Wel met elkaar, maar zo gauw als dat samen gaat, nou, moet je dat maar eens een keer doen in een klas. Hoe vaak moet ik dan niet zeggen, jongens, even je centraal, want dit gaat niet goed. Ja, 23. Hij had het toepasselijk niet uitgezocht. Ruwe stormen mogen woeden, alles om me heen zijn nacht. Nou, 23, jaap. ja. Ik heb net gezegd, nou een aardige organisatie, maar je moet nou eventjes wel even de storm laten horen op dat orgel. Be een beetje storm, nee, ik wil het hier binnen even laten stormen en zingen. En je maakt er even wat moois van, zoals we nog nooit ruwe stormen hebben gezongen. Voor goed hoor jaap. Hé, hey, je had zelfs 2 december bij, hè? hoor je dat? Dan gaan we die kant doen: 49. 49. Hadden we het niet gedacht, hè? Hadden we het niet gedacht. Vorig jaar 36 keer zingen in de zomer in Kerk aan de Zee. 36 keer de lichtstad met de paardenpoorten. Vandaag de eerste keer zingen in de zomer in Kerkje aan de Zee. En vandaag de eerste keer lichtstad met de paardenpoorten. Nou, Jaap jongen. Nee. Hey. Zullen we hier eens even wat leuks van maken? dat? Ja. ...dat het in ieder geval het licht schijnen... ...dus de eerste doen we samen... ...het tweede... ...de meisjes onder ons... Het, ...het liedje erbij... ...en samen weer een refrein... ...het de derde... ...de mannetjes, dat zijn de moeder pelgrims... ...die onderweg gaan... ...ja... Het vierde weer samen... ...en jij geeft straks even voor die... dameskoren en die mannenkoren een cijfer... ...ja... Gaan we, 49, de lichtstaat. met je cijfers hoe hij met je cijfers de heren krijgen een 8 oh. ja, maar die dames dat was zo groot zo wordt een 9 tjonge jonge jonge jonge ik begrijp, ik begrijp waarom dat hij het doet hij moet straks thuis komen als zijn vrouw zit hier ja, en oma ook? Oh ja. Och nee. Ja. Nou is het leuke van zingen in de zomer. Dan hebben we zoveel medewerkers, hè? En dan kunnen we zingen, en we hebben solozangen. En dan zeggen ze: hoe kan het nou dat zingen in de zomer altijd zo jong blijft? Ik zeg: nou, het bestaat al 35 jaar, maar het is jong van hart, hè? We hebben twee jonge medewerkers hier vandaag die zingen voor u. Had u dat gedacht, hè? Nee, maar dat zult u, dat zijn echt twee nachtegaaltjes. Echte urker nachtegaaltjes. Mooi. En ik heb hier ook een super nachtegaal zitten. Dat is Marianne. En Marianne, wat ga je nou zingen voor ons? Uh, create in me a clean heart. Oh, dat is wel mooi, hè? Create in me a clean heart, man. Een nieuw hart. Nou, Jaap, komt Jaap naar beneden nou dan? Hij gaat het op de pianola doen, dus. Dan moeten we maar even wachten. Ja, en, en wat gaan jullie nou straks zingen? Kom aan boord, dat doen we meteen achteraan. Want dat vind ik zo'n mooi versje. Hey. Kom aan boord, dat doen we meteen erachteraan. Hey. Nou Jaap, ja? je hebt eerst even creëerd in je clean hart. Kun je daar blijven zitten? Ja hoor. Gaat dan? Nou, dan zet ik hem neer voor Marianne. Nou, ga maar eens luisteren naar die urken achterhaal. Echt. Uh, create Me a mere Clean Heart is uh, gebaseerd op uh, Psalm 51, vers 12 tot en met 14. Ik lees het eventjes voor aan u. Het is geschreven door David nadat hij bij Batseba was geweest en de profeet Nathan bij hem op bezoek was geweest. En hij had berouw van zijn zonden. En hij schrijft daar: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. En of we nou David heten, of Marianne, of hoe dan ook. We doen allemaal zonden en we hebben allemaal een nieuw hart nodig. clean heart, O oh God, and renew a right spirit within me, create in me a clean heart, Oh God, and renew a right spirit Show unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. meezingen als u het kent. He in me a clean heart, oh, oh and renewed a right spirit within me. Spirit within me, And renew a right Spirit within Me. Nou, de nachtegaaltjes waar uh, Klaas het net al over had. Die heten Valeria en Alicia. En samen met deze twee kanjes ga ik kom aan boord zingen. Vielen Dank. had ik wat jonge mensen hier. Die, gaan, die, die zeggen wij willen 45 zingen. Dat zeiden jullie hoor. Nou dat gaan we met z'n allen doen. Kom er even lekker bij. Hé, hey, even met z'n allen. Kom aan even. We kennen die mensen hier niet. Kom aan even. Heb ik meer van die kinderen die even mee willen zingen? God kent jou vanaf het begin. Hé? Hey? Dat, dat is een refrein. God kent jou vanaf het begin. En weet je wat zo mooi is? Ja. Ja, maar dat is complex. Er staat nog meer. Ja. En weet je wat zo mooi is? Oh, oké. Okay. Kijk, dat is nou een organist, hè? En de hele versie, die wordt zo even ingezongen en hij speelt het uh, gaat, hè? Nou heb ik jonge mensen uit de, uit de kerk hier, want ik hou van jonge mensen. En die moeten natuurlijk meedoen, hè? En hoe reken je, God kent jou vanaf het begin. Kom aan. Ja, kom maar, joh. Jou ja, vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugd en al je vetgiet. We zien de dingen die je namen niet zien. Bij Jezus, het zo mooi. Bij Jezus voel je vrij. Knap, hè? Is dat niet knap dan? Nou, en dan gaat Jaap naar boven. En uh, we hebben ook altijd een, iemand die een meditatie doet. Of een declamatie in dit geval. En daar hebben we Maria voor, die voor ons een gedicht zal lezen. En ik wens u daar ook veel zegen bij, want daar is het natuurlijk voor gemaakt en geschreven. staat boven elke dag nieuw zijn. Nieuw ben je elke morgen. Verwonderd te kunnen zijn. Dankbaar voor het licht van de dag. Als je juicht omdat je ogen zien. Je benen lopen. je handen tasten. Als je zingt omdat je hart klopt. Nieuw ben je als je weet dat je leeft. Als je beseft dat vandaag de eerste dag begint van de rest van je leven. Nieuw ben je als je een verse kijk hebt op de mensen en dingen. Als je nog lachen kunt en genieten van de kleinste en de gewoonste bloemen op je levensweg. Als je je over niets meer verwonderd bent, maak je ook nooit meer een wonder mee. Nou, dan hebben we een galerij met mensen. U heeft denk ik ook wel een liedje uitgezocht, hè? Hoeveel? Negentig. Dus we gaan naar de achterkant toe: negentig. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Dat lukt? God wijst mij een weg. Prachtig lied om te zingen. Lied nummer negentig. de andere kant van de galerij ook de gelegenheid geven. 44. Vier Jezus is de goede herder. Kunnen de kinderen ook weer meezingen? Lied nummer 44. Als je s'avonds niet kunt slapen, als je bang in het donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent. 44. Vier Ik denk dat we Marianne weer aan het zingen laten. Ik weet niet of je het samen doet met die twee meiden. Maar gaat Jaap, gaat Jaap ook nog naar beneden komen? Oh ja, die heeft de druk vandaag. Het is zeker druk van vanavond moet hij ook, hè. Vanavond zit hij ook op de Vleugel. Ronald Knol uit de Wingelo, die neemt de plaats op de Orgelbank in. Nou, dan hebben we dat Core Reflection uit. Aan de Vleugel. Aan de vleugel en ja, niet achter. Nee, erop is. Dat vind ik zo raar. Hoe oh, <lacht> <lacht> een je daarover? Hoe een je daarover? Ik zeg eens een keer tegen iemand: ik zeg, ga eens even achter de computer zitten. Je heb heel veel geluid van de telefoon. Ik zeg: wat zie, wat zie je nou? Toen zegt hij allemaal draden. Ik zeg: dan zit je verkeerd. <lacht> ja. Nou, we gaan weer luisteren. Marianne. De komen ze zelf aan, hè? Ja, zeker. Okay. We zongen net uh, van Jezus die de Goede Herder is. Maar uh, soms zijn we wel eens de weg kwijt in ons leven. En dan zijn we wel eens op zoek naar onszelf. En als je jezelf een beetje kwijt bent, dan mag je altijd een voorbeeld aan de Heer Jezus nemen. Hoe Hij uh, in het leven uh, staat en... Uh, als je ergens niet uitkomt, dan kun je altijd denken, wat zou Jezus doen? En uh, het volgende lied, dat is Nederig van hart. En het gaat uh, over Jezus die ons voorbeeld is. MUZIEK Zachtmoedig als u heer en nederig van hart. Hier aan uw voeten heer, kwetsbaar Maak mij zachtmoedig als u Heer en nederig van hart. Maak mij zachtmoedig als u Heer en nederig van hart. Nou, als je ook maar een heel klein beetje op de Heer Jezus zal gaan lijken, en dan, dan kun je heel gelukkig zijn. En daar gaan de meisjes nu over zingen. Ik ben zo gelukkig. gaan we luisteren naar Maria. Maria, je hebt in ieder geval nog een gedicht voor ons. Kan Jaap zijn tocht naar boven naar vervolgen. Gaan we straks weer zingen. Er staat boven toekomst. Met mijn rug naar het verleden. Mijn gezicht naar wat komt. Vertrouwen naar de toekomst waar het verleden verstond. Met mijn rug naar het donker. Mijn gezicht naar het licht. Wil ik leven uit Gods liefde. Op zijn toekomst gericht. Nou nou, Baas Oost, die zit bijna iedere dag en iedere woensdag in kerkje aan de zee En toen zegt hij, nou wil ik zelf ook wel eens een lied hebben Nou dat moet dan maar gebeuren, hè? dat moet je altijd eventjes vaste gasten Moet je toch ook al eens een kans geven, laat er zo vaak een beurt voorbij gaan Maar nou zegt hij, wil 87 zingen, dat is kracht in het bloed Mooi hè Zeg wilt gij van zonde en schuld zijn verlost daar is kracht in het bloed van het lam. Nou dat gaan we samen zingen. 87 Ik heb het gevoel dat je beter zit dan vorig jaar. Ja, ik heb zomaar een gevoel, van het is een en al, al enthousiasme. Dan ben ik altijd erg nieuwsgierig. Hè? De jongste heb ik hier gezien, maar wat zou nou de oudste in ons midden zijn? Hebben we mensen van uh, 65? Oh. 70. 75. Toch ouder? 80. Hebben we tachtigers? 82? Hebben we ook nog 83ers? Is 82 de oudste onder ons? Of, wat ben je nu? Mag ik dat niet weten? Dus die nieuwsgierigheid die wordt niet beloond. 78, 82 Nou zullen we de oudstoker niet laten uitzoeken. Zonder ons 82. Hè? En wat wordt het nou? Zullen we deze mevrouw laten doen? 25. Jongen, jongen, jongen, jonge. Hoe bent u trouwens op de gekomen vandaag? Zo vaak geweest, bijna elke dag. U komt er ook iedere dag. En u bent er vanavond ook. Vanavond dan mis je wel wat hoor. We hebben vanavond zulke verrassingen. wordt echt geweldig. Bent u er vanavond wel? Ik hoop het. Ja, wat wordt vanavond bijzonder. En je hebt vanavond een droge kerk, want dat meisje daar dat zei, we moeten straks even zingen. Er komen stromen van regen. Ik zeg, dat heb je buiten. Toen zei ze, doe het toch maar even, dus dat zullen we ook even doen. 25, gaan we eens even zingen. Wat is 25? Vaste rots van mijn behoud zullen we het eerst en het tweede zingen van 25. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Lied nummer 25, 1 en 2. Ik zei: hoe bent u nou bij Zingen in de zomer gekomen? Bent u er vaker geweest? Toen zei: ze, nee, helemaal niet de eerste keer. Hoe kwam u nou de eerste keer? Met de boot, met de zeilboot. Gisteren hier naartoe gekomen. En hoe wist u dan dat dit er was? Er kwam een meneer aan de boot met een volder. En we hadden het ook gelezen in het dorp op affiches. En toen dacht je, dit dat moeten we even meemaken. En valt het dan nog een beetje mee? Ik vind het fantastisch. Ja? Ja. Geweldig hè? Heeft u ook al een lied uitgezocht? Want... Nee, dat heb ik echt niet nog u gedaan. Nee. Mag dat een ander dan uitzoeken? Nou, ja. Dan zoekt u er voor straks nog een uit. Hoe lang blijft u? Uh, nou, of nog <laughs> nou, komt, u morgen, morgen morgen. komt u morgen terug? Misschien wel, dan neem ik mijn man ook mee. Ja, en vanavond dan. Dat moet u ook meemaken ja? in de grote kerk. Ook? Ja, dat okay. is ook leuk. Is dat niet hier? Nee, dat is in de grote kerk. Ja, dus je moet toch een beetje reclame maken. Dat is niet, broeder Domen, hé? Zo is het, Zo is het toch? Als je niet moet overslaan, oh, nee, maar dat zouden we ook niet doen. Dat zullen we ook niet doen, want dat is... Dat is dat het mag... Domenio obering die zegt, je mag beslist lied 1 niet overslaan. Ik zeg, natuurlijk niet, want dat is het lied. Heb je het al gehoord, hè? En de uh, kok was niet, je gemaakt heeft, achterin, achterin... En het Urke, de Urkerzangers zingen het speciaal op 10 augustus. Maar wij gaan het ook zingen, het is een bekende wijs. Er is een God die hoort. Die kent u, hè? Ja, en dat is de wijze ervan. En dan gaan we toch dat lied één eventjes zingen. En, uh, Jaap? Dat is de eerste. Dit is de eerste keer, hè? Ja. Dus dat is. Hoe, hoe is dat ook alweer de eerste keer? De buurt. Eh? De, debuut. de debuut première. Wij houden op première? Nou dan gaan we echt première van een nieuw lied. Ik zou me benieuwd hoe vaker gezongen wordt. Heb je het al gehoord? Van hoog tot laag zijn we hier tezamen. Nou we proberen het. geweldig hè, ja mooi hè, ja dat dat flabbert hij zo eventjes uit zijn vingers uit en dat klinkt, dat is prachtig de 10 augustus gaan de Rukkerzangers het zingen en we zingen het volgende week samen in de dienst met het Rukker mannenkoor, ook op de woensdagavond in de Betelkerk, heb je het al gehoord nou we hebben die kant gehad hebben we hier ook nog een lied heeft u al een lied uitgezocht 26. Vindt u dat een mooie win? Waarom kiest u dat? Dan moet ik even lezen. Ja, kijk nou eens even, want u is 26. Wat is nou de achterliggende gedachte dat u dat kiest? Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven en ik weet dat God me steunt en mijn schild is. En daarom zing ik het zo graag. Oh, dat is toch geweldig. Ik heb veel meegemaakt in het leven en ik weet dat God mijn steun is. Nou, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Als u nou vanavond er bent, zingen we het ook. Speciaal voor u. Ja? Gaan we zingen. 26. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Zullen we ze alle drie zingen, dan zullen we de eerste twee doen. Kunnen we straks nog een andere doen. Alle drie? Nou, alle drie. Ja. Iedere woensdag in het kerkje zingen, maar s'avonds in de Betelkerk ook. U kunt het achterop zien, acht keer, volgende week halleluja, vanavondreflectie, griffen met kerkkoor, crescendo, hurkerzangers, excelsior, Emanuel en de Martin Mans formation Met Martin Mans erbij, dus dat wordt ook die avond weer een, een bijzonder iets. Maar ik heb wel iets leuks ontdekt in dat hele programma. Ja, altijd vroeger had je twee hervormde predikanten hier bij ons op het dorp. Dat, ja, nog. Maar één die is, uh, die heeft het beloofde land verlaten en die is naar Slavuzander gegaan. Dat was dominee van Duivenbode En dominee van Duivenbode die zat op Crescendo. En toen kon dominee Oberink niet achterblijven. En die ging ook zingen, maar die ging zingen in het Urkermannenchoral. Halleluja. Maar nu heeft hij wel wat heel bijzonders. Want als lid van Halleluja spreekt hij op de avond met crescendo. Ja. Dus hoe reken je daarover? Ik heb het gevraagd aan de mensen van Halleluja, ze zeiden dat het mocht. Ja, dus dat is helemaal mooi hè. En crescendo die vond dat helemaal goed. Die zeggen, want nou denk ik, als hij dat één keer meegemaakt heeft, dat wij er een, een lid bij hebben. <lacht> nou, ik zeg, dan moet je maar je meest doen met dat zingen. Dus dat komt allemaal wel goed. Hey, dus dat is allemaal prachtig. Maar dat, dat zingen hier op Urk, dat is natuurlijk goed, hè. Je hebt medewerkers overal weg en die kunnen dat en die staan altijd voor je klaar. 35 jaar begon, geleden begon het. Toen zaten er drie mensen in de grote battlekerk en een organist, en een declamator, en een spreker, en de koster. En toen zat ik aan het tellen, en toen zeg ik, dat zijn er zeven. Volmaakte getal, hè? Zeven. Nou is uitgegroeid naar een geweldig ja, gebeuren, dat is natuurlijk ook prachtig om mee te maken. En uh, ik ben blij dat u er bent, dat u zingen wil, en dat u zingen kunt... Nou, heeft u daarnet al met die vinger de lucht in gestaan en welk lied wilt u nu zingen, moet u niet achterom kijken. Ja. Ja, daarnet een lied. Lied 76. Vermaakt u een beetje met dat zingen? Vindt u het leuk? Ja. Zingen, dat kun je, hè. Dat, dat is maar goed dat we dat vaak op Urk doen, want als we gaan praten, dan is het helemaal mis, hoor. Ja, dat is maar goed dat we zingen. We gaan 76 zingen. Ik ga luisteren naar Marianne, die voor ons gaat zingen. En dan straks gaan zingen jullie ook nog voor mij een die? Mijn lievelingslied, hè? Vrede voor jou? Ja? Doe ik echt? want dat komt goed, jongens. Ik kom, ik sprak ze even aan. Ja, want een van die liederen die ik altijd graag zing, dat is Vrede voor jou. Dat is ook een zegen die je meekrijgt, hè? En altijd geweldig om dat te kunnen, kunnen doen, Marianne. Ik was vanmorgen nog aan het denken uh, wat ik nog uh, ging zingen vanmiddag. En toen keek ik naar buiten en het uh, stormde natuurlijk. En toen moest ik denken aan een nieuw lied van het kerkhoor, waar ik ook al jaren lid van ben. En uh, dat lied heet Stil. En het gaat erover als het stormt in je leven, dat je dan altijd naar God mag gaan. En dat hij zegt tegen jou, vind rust mijn ziel in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Beg mij nu, onder uw vlees. God, in rust mijn ziel, in God alleen, kent zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. Als de oceaan haar krachten toont. Zweef ik met u hoog boven de storm. Vader u bent sterker dan de vloed. Dan ben ik stil.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 Dan ben ik stil, U bent mijn God, dan ben ik stil, U bent mijn God. Ik kan ze zeker afsluiten. U weet dat u me half vier nog terecht kunt in uh, de boelschuur. Er is koffie voor u. Mensen belden me toen, zeggen ze: 'het regen', dus laat ze gerust komen.' Ik zal het twee keer zeggen, aan het begin en aan het einde. Dat is een dubbele uitnodiging, hè? dus kom gerust maar even kijken. Jullie hadden een hele hè? hè? Dan was ze ook weer van die stromen van zegen. Hè? Eh? Ja, die hebben gezongen. Welke had je dan nog? Was het 53? Nou, die moeten we toch even doen, hè? Er komen stromen van zegen en dan heb jij de laatste, hè? En welke wordt dat? Negen? Die pakken we slot, ja. Gaan we hier zingen 53. ZANG nou namens Harm moet ik u nog uitnodigen voor de collecte want die houdt hij altijd is hij altijd erg trots op hè? weet u waarom kunnen we precies al die boekjes voor betalen en die boekjes die gaan ook weer mee in Nederland in we hebben ieder jaar andere boekjes en dan zeggen ze wat blijven die nou dan ben ik wel eens in een bejaardenhuis ik was afgelopen zondagmiddag in Boskoop en wat liggen daar Vier of vijf boekjes van zingen in de zomer. Ik zeg, wat doen we daarmee? Toen zijn ze zo zingen. Ze zeggen, oh, leuk. Leuk, spreken tegen me. En dan heb ik hier mensen uit de ham zitten. Die nemen ook die boekjes mee. Want dan gaan ze naar verzorgingstehuizen. En in het verzorgingste en dan gaan ze voor de radio. Lokale radio. Zing je er ook met de mensen? Jazeker, nou. Boekjes mee? Ja, mee. Boekjes mee? Nou, dat doen we van Armsen een uh, collecte. Ja, dus dat moet wel even gebeuren. Dan, uh, dan nog wat. Dan nog wat. Uh, dit is heel belangrijk. Vanavond beginnen we in de Betelkerk met Psalm 89. En jij had Psalm 89 opgegeven. Je had van de, dat is vers nummer 9, hè? Psalm 89. En... Uh, nou weet, weet u, ben ik leraar godsdienst hier op het ja College. Komt er een van die deugdieten bij erbij, maar die zegt, uh, meneer, meester zeggen ze, het, ik, hè? meester wat is de langste psalm? Zegt, nou dat is al logisch. Pak je bijbeltje maar, daar is psalm 119. Ik zeg, die is zo lang. En de kosten dat is 117. Dus als je strafwerk schrijft, 117 opschrijven en niet 119. Toen zegt hij, klopt niks van. Je zegt, klopt niks van, toen zegt hij nee. Langste psalm is psalm 89. Ik zeg psalm 89, toen zegt hij ja. Ik zeg, waarom dan? Toen zegt hij: is dat "Zo zo zo logisch. Ik zal eeuwig zingen van God's grote eer." Ik kom geen eit aan. <lacht> 89 is de langste psalm. Gaan we zingen. Als slot, slot hè. Gaan we straks naar de bed Ik Zal zorgen dat hij vroeg open is. Dat u niet te wachten heeft. We hebben een prachtig koor vanavond. Geweldige medewerking. Want Jaap heeft nu al zijn best gedaan. En is, hij fluisterde daarnet. is maar een voorproefje. Oei. Dan moet het vanavond ook wel heel bijzonders worden. Hè? Harm de kop is eraf. We gaan 89 zingen. Psalm. En dat is lied nummer 9. Je zorgt voor een beetje collecte En dan is het de vraag. Hoe moeten we dat doen? Op zijn vreemde of op zijn urkers? Ja. Hoe moeten we dat nou zingen? Op zijn vreemde of op zijn urkers? Op zijn urkers, maar. Op zijn urkers. Weet je wat op zijn urkers is? Ja. Geen, idee. Geen idee. Nou, op Urk zingen alle kerken haast nog op hele noten. Dus wij zingen niet ritmisch, wij gaan echt op de, op de golven en de baren van de zee. En dat gaan we dus ook met 89 doen. Op verzoek van die mevrouw op zijn urgers. Ik wens u. Je mag met de tweede stem meedoen. Ja, pas je aan. Ja, we zingen ze allebei. Ja, we zingen ze allebei. En je mag met de tweede stem meedoen. Alles mag en we zingen in de zomer. Dat is het mooie daarvan. Nou Jaap, bedankt. Medewerkers hier bedankt. En komen jullie nog een keer terug. Moet je kijken, hè, want dat is zo moeilijk met zingen in de zomer. Elke dag heb je andere gezichten. Elke dag heb je ook een ander programma. Ik heb het weken moeten doen. Jaren geleden. Ik mag het nu maar twee keer doen. De eerste en de laatste. De rest hebben we niet nodig, zeggen we we wandelen. Dat is toch wel goed hoor. Dat is toch wel goed, dat mag. Dat mag, echt hoor, dat mag. Nou, we gaan lied nummer negen als slot zingen. Fijn, misschien allemaal tot vanavond. Fijne dag op Urk. En soms kan een regen ook nog wel eens een keer lekker zijn. Hè? Dat geeft een dankbaar hart soms. Als het weer droog is. Toch? Ja. We gaan lied nummer negen zingen. En tot morgen. Of vanavond. In ieder geval. Sluit zingen in de zomer in je hart. En lieve mensen van buiten. Neem een paar van die boekjes extra mee. Leg die alsjeblieft eens in een supermarkt. Of achter in de kerk. Of geef het aan mensen die het nodig zijn. Heel belangrijk. Er zijn er genoeg, Ja, uh, Harmeer, hè? Dus, zat, echt, doe het. Wees maar een, een, echte, een echte vertegenwoordiger van zingen in de zomer. Dan wordt het dit jaar ook best weer een goede zomer, want heb je het al gehoord? We gaan zingen op zijn Urkers.